9 uur. Navy van Eck met het NOS-journaal. De Raad voor Cultuur wil dat de cultuursector de ruimte krijgt... om te experimenteren met meer publiek bij voorstellingen. Dat schrijft het adviesorgaan aan minister van Engelshoven. Ook zou er meer per regio bekeken moeten worden wat mogelijk is. Nu draaien theaters, filmhuizen en andere cultuurlocaties... forse verliezen door de coronabeperkingen... omdat de zalen voor maximaal een kwart gevuld zouden zijn... Verder wil de Raad voor Cultuur dat het extra steunpakket niet alleen naar gesubsidieerde instellingen gaat. Op Texel zijn twee parachutisten met elkaar in botsing gekomen. De mannen zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht. De parachutisten vielen na de botsing naar beneden. Het is niet bekend op welke hoogte ze waren toen ze elkaar raakten. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De mannen waren aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen. 1 op de vijf kinderen zegt dat ze tijdens de coronacrisis zwaarder zijn geworden. Bij kinderen die al overgewicht hadden is dat zo'n 2 op de vijf. Dat komt naar voren uit onderzoek door kinderartsen van de Universiteit van Maastricht onder 200 kinderen. In maart werden vanwege de corona-uitbraak alle scholen en sportclubs gesloten. Uit het onderzoek blijkt dat zo'n driekwart van de kinderen minder bewoog. Ook gaven veel kinderen aan meer ongezonde snacks te hebben gegeten. De Wit-Russische president Lukashenko kan rekenen op de steun van Rusland. Lukashenko bezocht president Poetin in de Russische badplaats Sochi. Daar beloofde Poetin zijn Wit-Russische collega een lening van anderhalf miljard dollar. Ook zei hij Lukashenko's geplande hervormingen te steunen. Lukashenko staat onder druk na de presidentsverkiezingen van vorige maand. Algemeen wordt er van uitgegaan dat er is gefraudeerd. Sinds de verkiezingsdag is het onrustig in Wit-Rusland... met massale demonstraties in verschillende steden. Het weer, vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer dan vandaag. Het wordt 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is over de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 had ik een uh, gesprek met uh, Marcel van Weaver. De opvolger van Stilweep. Nou, ik er ook over op, want het is uh, meer uh, deze kant op uh, dat ze willen gaan. Uh, en ze hebben dus gebroken met het uh, verleden. En ze hebben het uh, stempeltje gekregen van David Molenburg. Uh, dus dat uh, is ook al uh, goed om te weten... dat ze weten dat ze niet voor Jan met een korte achternaam aan het uh, spelen zijn. En uh, Weaver met uh, Swear... In dit uur hebben we nog aandacht voor een gesprek met Chris West van General Redbeard. Maar eerst Roaming Lance. En ik heb ze aan een 500ste duim geholpen. Binnenkort verschijnt er een nieuwe single, en daar zullen we de komende week op woensdagochtend met Romy Laarhoven het over hebben. Dit is nog de vorige. zitten en die is ook uh, toch wel een beetje weg uh, van deze band The Sign of Leo en dit is ook uh, volgens mij een, een nieuwe single Look at what you've done kennissen van uh, The Global Fight uh, daar hebben ze een hele mooie clip bij gemaakt, uh, lege straten in Groningen dus er komt uh, best wel, uh, wel wat goede dingen Meadow Lake komt er ook vandaan uh, want uh, daar wordt ook nog muziek uh, gemaakt uh, mensen en vrienden Never Nowhere hoorde je daarvoor van uh, Roaming Lens. Het is uh, kwart over negen. En dus gaan wij ook uh, weer verder en uh, deze dame die uh, mag uh, de vocalen voor haar rekening nemen. Ze is ook uh, van Nederlandse afkomst. Komt volgens mij ook uit de buurt van Horen. Sterker nog, daar komt ze misschien ook vandaan. Naomi Steiner. Oh my pictures met black and white. Take your paintings from the wall een soort van bericht van Johan Fransen. Want dat is die man die meewerkt bij Van Piekeren. En Johan is hier ook ooit geweest. En die zei van, is, is het iets om toch een beetje digitaal muziek te ontvangen? Nou, ik denk dat het gewerkt heeft. Want daarnet hadden we bijvoorbeeld het Sign of Leo. En Bits is ook een band, maar dan uit Nijmegen. die zijn ook al een lange tijd bezig. The Use of Ashes, Summer Without Sun. En uh, die band uh, die is uh, eigenlijk een beetje. Uh, bestaat eigenlijk uh, op, op twee broers. Simon van Vliet en Peter van Vliet. Uh, die vormen eigenlijk uh, een beetje het hart van de band. Uh, het heeft iets psychedelisch. Er zit ook een LSD-sausje over. Maar dat had je denk ik ook wel een beetje begrepen. En de Beatles zitten er ook wel een beetje doorheen. Maar dat, uh, dat hebben die jongens wel vaker, denk ik. Uh, dat ze zich nogal een beetje laten inspireren door uh, de Fab 4 uit Liverpool. Maar uh, dat is. Ja, uh, dat is denk ik gemeengoed voor een hele hoop uh, muzikanten. De een heeft uh, Neil Young. Dat is voornamelijk voor de singersongwriters songwriters Er zijn er ook zelfs nog bij. Die hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, Damien Rice bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en nog een paar van, die, van dat soort uh, mensen. Uh, uh, maar goed, uh, het, het, het is allemaal... Uh, ja... Uh, een, een, een duidelijke inspiratiebron voor, voor velen, om het dan maar zo te zeggen. De Beatles uh, zeker. Of dat uh, voor deze band uh, geldt, attentie, Walter soms daar is die weer, Veerline. Want ik denk niet dat het uh, daarvoor geldt. Maar die hadden toch iets uh, moois uitgevonden, namelijk uh, Nederlandstalig met electro. En dat slaat aan, want anders draaien wij dat niet hier uh, bij deze omroep. nummer in ieder geval uh, van de Bohems met uh, Von Vizennepark. En daarvoor hoorde je verliezen met uh, alleen. Want uh, ja, uh, die Bohems, daar is, dat is ook een beetje een raar verhaal. Yeah, die jongens die hebben een jaar of tien geleden voor het laatste wat, uh, wat uitgebracht. En ineens als donderslag bij Helder Raymond kwamen ze weer in één keer terug. Dus uh, ja, dat, dat was met dit en het beloft dat ze nog met meer dingen gaan komen. Maar goed. Eh, dan even nog een belofte eh, nakomen. Want vorige week stond hij wel op het lijstje. Heb ik hem niet gedraaid. Fui, Jaap Koper. Dan moeten we dat ook eh, bij deze weer even recht zetten. En dat doen we dan met eh, dit nummer van Kid Harlekin. Ingezongen door Marcella Bovio. Het nummer dat heet Hounds. Gisterenmorgen al uh, gedraaid hoor, moet ik erbij zeggen. Dus uh, stiekem op uh, de woensdagochtend tussen 10 en 12 mag ik ook nog uh, wel eens een programma doen. Past die wel een beetje in. Want zo hard is die in ieder in geval niet. Want keert hardelijk uh, dat uh, is nog wel uh, stevig. Uh, maar goed, dat is wel aan uh, Julien uh, toevertrouwd. En bovendien, Julien uh, heeft uh, de laatste weken van zich laten horen als het gaat om het actievoeren van de Nederlandse muziekindustrie. Want ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook nog een verhaal apart. Want uh, het gaat allemaal uh, wat minder, een tandje minder. Uh, maar voorlopig uh, lijkt het eventjes uh, ja, tijgekeerd... met een uh, nieuwe financiële bijdrage vanuit Den Haag. Of dat ook zo geldt dat we ten strijde moeten trekken... met een uh, generaal als hoofdman, dat horen we nu, van Chris West... <tiedacht> Dat is een leuk bruggetje, Chris. Dat was een heel mooi bruggetje, ah, ja. Ja, we moesten wel even een mooi aanloopje nemen, ten strijde trekken, General Redbeard voorop. Maar goed, we kennen jou als iemand die toch redelijk het podium opvreet, zo wat, wat dat gaat. Dus... Maar dat moet je nu missen natuurlijk, hè? Ja, ja maar dat moeten we nu missen, uh, Chris. Mis je dat het niet een beetje? Ik mis het heel erg. Ja? Ja. Dat is, uh, dat is uh, wat dat betreft, is het helemaal niks zo uh, dat je dat je dat het niet kan. Ja. Dat er mooie dingen staan eigenlijk voor dit jaar. Ja. Het uh, ja. klapt dan allemaal uit elkaar. Ja. Uh, ik, ik ik weet een collega van je die komt uit Capelle. Uh, Marvin D. Die zegt ja, voor de spiegel is ook niet alles. Nee. nee. <laughs> Nee. En de vrouwen en kinderen zijn er ook op uitgekeken. <laughs> het, uh, het is wat vrouwen en kinderen eerst en dan, uh, en dan papa. Die dan met zijn gitaar nog een keer uh, aankomt zetten of wat dan ook. Nee. Goed, uh, even over General Redbeard. Want uh, ik, uh, ja, we hebben natuurlijk uh, jullie al een tijdje geleden nog eens uh, uh, zien spelen. Ook uh, bij de Rob Akdaalwoord. Daar hebben jullie ook aan meegedaan. En uh, jullie hebben toen ook uh, wat materiaal uitgebracht. Maar ineens uh, zijn jullie er weer zeker ja zeker ja we hadden een uh, ja onze drummer uh, die we die we hadden die is uh, geëmigreerd naar Amerika ja uh, waardoor we eigenlijk uh, ja even stonden van oké okay, en nu uh, maar er is nu een nieuwe drummer gekomen en daardoor eigenlijk uh, hebben we er weer een uh, volle bak zin in en uh, en druk bezig. Ja, Toch wel een beetje geduldig zijn, hè? want op een gegeven moment... is, dit ook, is die anderhalve meter kan wel weer overboord en dan hoeven we niet meer met stoeltjes... naar een een of andere rockband zitten te, te nee. kijken. Dat, dat, dat is ook niks, vind ik eerlijk gezegd. Maar goed. Nee, nee dat gaat het niet worden. nee ja, Ik hoor metalbands, ik hoor rockbands... die zeggen, ja, dat, moet, dat moet allemaal niet. Dat, dat, dat, dat, is, dat geeft veel te veel gedoe. Ja, we hebben het nu een keer gedaan... maar het, ja, het, het, het, is, het is leuk... Ja. voor een keer, maar het kan niet het, eh, de standaard worden, nee. nee eh, moet dat ook bij jullie eh, bij een optreden ook zo zijn? Dat eh, mensen ook gewoon lekker uit een bol kunnen gaan? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Als, uh, ja, anders heb ik toch een beetje het voor de spiegel effect. Ik, eh, ik moet een beetje die interactie <tiedert> ja. hebben. Komt toch, <tiedert> kom toch die Marvin Day weer een beetje omhoog kijken. <tiedert> ja. <tiedert> so. hey, uh, kijk, en uh, uh, als zie ik een handje, handje een beetje ga klappen of meedeinsen, dat is al genoeg voor mij dat ik weer meer ga uh, eruit haal. Ja. Dus het is dus, dus, dus altijd een beetje weet je, een interactie tussen elkaar, want ja. het uh, gaat werken. Ja. Uh, even over jullie muziek. beetje rechttoe toe, recht aan? Zeg ik het dan goed? Ja, zeker. Ja. Kiss, keep it stupid simple. Ja. Gewoon uh, gitaren open en gaan. Ja. Is dat toch eigenlijk altijd een beetje jullie handelsmerk uh, geweest? Eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel een beetje de opzet ook van de band uh, destijds geweest. Hm. Over, goh je kan, je kan er heel lang over praten, maar je kan ook gewoon gaan spelen. Ja. <laughs> en als het dan gewoon strak is en goed in elkaar zit, ja. dan werkt het net zo goed. Ja. Uh, wat, wat staat er eigenlijk bij jullie centraal? Het, de song of meer het arrangement? Ja, um, nou dat wisselt wel heel erg. Ja? Ik, ik denk meestal gewoon wel de song aan zich. Uh, maar er zitten vaak heel veel kleine dingetjes in. Een, een, een gek basloopje. Uh, vooral in de, in, tijdens het opnemen. Dan gooit onze gitaristen zes gitaren in. Hmm. Met bepaalde lagen. Dat je denkt, jeetje, nou komt er wel wat hoor. Ja. <laughs> maar uh, ja, het moet qua energie moeten kloppen. Ja. Uh, is dat dan ook uh, de lading van de songs? Moeten die dan ook iets positiefs hebben in dat opzicht? Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat hoeft niet, maar we, we gaan wel veel kanten op en met de general uh, uh, zijn we ook niet schuw om, om het wat schunniger te maken, wat vieser te maken. Lekker vies? Uh, ja, lekker vies. Ja. Het wordt te weinig gedaan. Uh, is het ook een beetje dan tegen de truttigheid aanlopen, ja schoppen is misschien een groot woord, maar tegen de, de truttigheid aanlopen schuren en eigenlijk daar de, de sieren vinger proberen erop te leggen, is dat een beetje de, de, de, ja. de kritische kanttekening die General Redbeard uh, maakt met hun uh, songs? Zeker, totaal uitvergroten en, en, en, en daardoor dat mensen de nuance zien en denken van nou ja, we zijn inderdaad wel een beetje, een beetje truttig aan het worden met z'n allen, ja. Ja, eh... Uh, uh, uh, het, het is allemaal een beetje preids aan het worden. Daar ben ik een beetje tegen, ja. Ja? Uh, zie jij zelf ook zo in elkaar? Uh, ben jij een uh, ruimdenkend mens? Als jij met mij wil zoenen, Jaap, dan doe ik niet. <laughs> ja, ja, het, het kan wel, natuurlijk. Ja. Maar door het, uh, ik, ik weet alleen niet of dat nu praktisch uh, wel, uh, wel kan... met, uh, met deze tijden nee, van dat het dat zeeboord. Ik dan niet die uitzending. Voordat ik bij jou ben, dan is het al te laat. Ja, ben ik al weg, hoor. Ja. Heb ik het licht al uitgedaan, dus... <laughs> Nee, maar ik bedoel ermee te zeggen van, uh, is dat een beetje de mens Chris West, die dan op een gegeven moment zegt, ja hoor eens even, dit, uh, dit, dat is er veel te veel gedoe, ik hou daar niet van. Ja. Stoor jij ja. je er ook aan in het, uh, in het dagelijks leven in dat opzicht? Nou ja, stoor is, is een groot woord. Ik, ik, ik kan hem ik kan gelukkig uit in de muziek. Mm -hmm. maar... Is dat ook de uitlaatklep dan? Ja, en of. Ja. Ja, ja? Er zit een noodzaak zit er gewoon achter. Ja, want anders dan uh, zegt je meisje van. Ga eens even lekker uh, repeteren. Ik, uh, ben, ik heb er even geno schoon genoeg van. Zoiets? Jij hebt het heel snel door. Ja, dat dacht ja. ik al. Dus. Ja, ja ik. Ik, ik, ik gaan kickboxen. En ik moet eventjes drie uurtjes in die ruimte staan. En dan gaat het een stuk beter. Ja. ja, en dan kom je terug. Ik ben er weer schat. Ja. Zoiets? We ja, weten ja, okay. wat er gaat gebeuren. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. um, goed, even over dit nummer. Got what you need. Is dat, ja. is dat ook een beetje de strekking van... Uh, van eigenlijk uh, van... dit is wat je nodig hebt? Ja. Wat hebben wij dit, nodig dan? Sit down and tell me you like it. <laughs> ja, maar gaat het er ook over? Van, uh, van wat hebben wij nodig? Nou ja, dit is... Dit is, dit is in de categorie viespunzig nummer uh, valt dit gewoon. Ja. Uh, en dit is inderdaad een beetje tegen die truttigheid aan en gewoon het uh, kom op. Uh, doe ze het wat losser met z'n allen. Ja. Uh, het, het, het, mag, het, mag, het mag wat directer en het mag, het mag ook wel uh, wat losser. Vooral. Oh. oh, vooral dat. Ja. Oké. Okay. Um... Ik, ik, ik weet niet, ben ik nog iets vergeten dat jij nog zegt, nou, dit moet ik toch echt nog even kwijt, want uh, het is een beetje wel een gezellig gesprek, maar... Nee, uh, <laughs> ja, lekker <laughs> nou ja, uh, de, de lekkere, lekkere muziek draaien, er komt nog meer aan, er komt er dan een hele plaat aan, er zijn de eerste lagen daarvan uh, liggen, liggen nu in de computer, Oké. Okay. Dus, dus daar, uh, daar gaan we de komende tijd lekker mee doen Ja. Uh, en, we gaan, en we gaan gewoon door met, met onze nieuwe drummer erbij, met Wouter. Ja. Uh, ligt hij ons wel in als, uh, als jullie hem op vrijdag uitbrengen, dat je weet dat wij een dag ervoor zitten? Want dat hebben die muzikanten vaker. En dan zeggen ze, oh, we gaan hem vrijdag uitbrengen. Ja, hou je dan ook nog even rekening mee met ons, dat wij op donderdag uitzenden? <laughs> ja, je, je, je moet eens dus weten hoe vaak we aan jou denken, Jaap. Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Ik, ik, ik zal even ergens nog een foto van, van een van die optreders, uh, die zal ik even boven mijn bed hangen. Dan uh, geef ik er een seizoen op. Ja, afgesproken. Goed, Chris. Uh, zullen we me laten horen? General Redbeard in God What You Need! Dankjewel man. Die moet niet bij wel komen. Daar is hij. Now It's a different view De creatieve straat hoor, die zal het voor slaan. De een is muzikant, en de ander is columnist. Ik uh, zeg, Jurjaan Kurbershoek is uh, bijna de buurjongen van Tino Stuy. En Tino, uh, die treffen we hier altijd op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 aan. Dus er zitten een paar deuren tussen hoor. Ja. Maar goed, uh, bittersweet van uh, Operation Hurricane met het uh, onmiskenbare stemgeluid van Jurjaan Kurbershoek. Rock and roll forever in ieder geval. Daarvoor hoorden we General Redbeard en Got What You Need. En dit is een nummer die we vorige week al hebben gedraaid. Maar hij is wel heel erg wonderschoon. Wolf and Moon and Eyes Closed. Your visions, your visions ook uh, volgende week op het uh, lijstje staat uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf is nog even afwachten maar dat het uh, Noord-Hollandse invloed heeft dat is één ding wel wat zeker is want de dames Bruinhof komen namelijk uit Haarlem en uh, ze zijn tegenwoordig uh, wel actief buiten Haarlem want daar hebben ze meer een uh, werkterrein liggen geloof ik gezien. Breda daar uh, hebben ze een uh, popzaal uh, waar ze actief uh, zijn uh, en daar uh, werkt één van de twee sowieso. Uh, of dat nog steeds het geval is, dat weet ik niet. Maar wel is dat dit weer een nummer is van eigen hand. Uh, daarvoor hadden ze HeartShape Box. Een uh, nummer, uh, daar hadden ze gekofferd van uh, Nirvana. En uh, dit is dan Cold Case. Daarvoor hoorde je Wolf and Moon. Uh, ook een, een tweetal wat hier uh, ooit geweest is. Vorig jaar nog zelfs. Stephanie en Dennis die vormen... Uh, met z'n tweeën het uh, Wolf en Moon. En bovendien, Stephanie uh, heeft ook nog een uh, verleden bij De Wereld Draait Door. Daar heeft ze ook nog, uh, nog, een, uh, nog een keer meegedaan. Of beter gezegd, daar heeft ze een muziekmenuut uh, gekregen. En daarna heeft ze nog zelfs een samenwerking uh, gedaan met uh, Marnix Dorsenstein, Beter bekend onder X. Die, uh, die heeft, uh, daar hebben ze ook nog eens een, een single uitgebracht. Uh, en het hilarische was, toen ik hier de boel stond helpen uit te pakken... zag ik ineens Stephanie June. Dus dat ben jij dus. En dat was wel heel erg leuk. Dat we dus toch uiteindelijk uh, weliswaar onder de vlag van Wolf Moon... Stephanie June hier in de studio hebben gehad. Dus dat uh, is dan altijd wel erg leuk uh, om te weten. Nou, het uh, zit er weer bijna op deze uitzending. Straks hebben we natuurlijk nog uh, Country. Uh, Nashville hebben we dan tussen... 12, 10 en 12. Dat sluit dan het hele mooie uh, gedeelte, denk ik, mooi af. En dit is dan de laatste voor ons dan. En volgende week zie ze dus een 3 voor 12 Noord-Hollands bloedgod. En daar zat uh, deze dus ook de laatste keer in. Lorian en Anna, good girl, dag! Laptop.